Dit was het Innoeisjournaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staat er nog één fiel op de A9. Alkmaar richting Almstelveen. Daar staat dus af Haarlem-Zuid. En dorp 4 kilometer. Tot zover de verkeers...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 van Zandvoort op zondag bij CFM. Nogmaals een hele goede middag op deze zondagmiddag. Jorden de Dim Him en Skinny Dipping. Nou, wat gaan we in het delu van dit programma allemaal doen, Albert-Jan? De vaste luisteraars uh, weten het inmiddels. Half vijf we, is het weer tijd voor Dier van de Week. En die luistert naar de naam Jin. En Liefhebbers van het gedicht van de Week? Kwart voor vijf is het weer zover. Om, het is een erg treurig en het past wel een beetje bij dit weer uh, gedicht.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 Daarnaast hebben we Ilonen tegen Stensen. Stensen die lange tijd uh, toch op, uh, op een gegeven moment op één-up kwam, heeft toch twee hals moeten inleveren. En staat momenteel uh, na tien holes op 1 down. Met andere woorden, Ilonen 1-up tegen Stensen. En Luiten 1-up tegen Kutzee. Dus ook daar blijft het spannend tot aan het eind. Luiten gaat de seven-up gaat hij niet redden. He? Waarschijnlijk. Nee, die gaat hij niet meer redden. Nee, oké. Okay. Die mooie nieuwe single van Bruno Mars, Joh, The Locked Out of Heaven. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, vanmiddag is onze race reporter Willem van deze... ook weer de hele middag aanwezig op circuit. Ja. Bij de Formido finale races naar nou, de truckrace. Ja, er zijn we wel benieuwd natuurlijk hoe dat allemaal verlopen is. En de, de Clio Cup die gaat er ook nog aankomen. En dan hebben we nog een uh, Durando Production open. Als ik het allemaal goed heb, Willem. Dat heb je allemaal goed erop. Nou, waar, waar jij mee begon, waren die trucks ja, die voor Aardig wat Vertraging gezorgd hebben. Uiteindelijk toch hun race gereden hebben. Die race werd gewonnen door de Duitser Heinz Werner Lenz. En op de tweede plaats was dat Sascha Lens, Ook een Duitse, ook familie van die Heinz Werner Lenz. En de derde eindigde uiteindelijk met de geleende truck, was dat Kees Zolfberg. Nu maken we ons op uh, voor de start van de tweede Renault Clio uh, race. Een race over 30 uh, minuten. En ja, vanmorgen tijdens de eerste race uh, is het kampioenschap al uh, beslist in het voordeel uh, van Sebastian Bleekemolen. Sebastian Bleekemolen die ook uh, deze race van uh, pole uh, Position uh, gaat trekken. Met op de tweede plaats aan 10 in de grootte. Derde Niels Langeveld en vierde Michel uh, Blekemolen. Nou, kampioenschap uh, is beslist dus, maar ja. Uh, yeah. De mannetjes uh, willen allemaal ook, ook uh, voor hun dag overwinning gaan. Uh, Sebastiaan wil het uiteraard bekronen uh, met een overwinning, uh, zijn kampioenschap. En Niels uh, die zal zoiets hebben van uh, geen kampioen, maar dan uh, wel nog een race winnen. Dus ja, spanning uh, geboden hier uh, tijdens die trio race. Oké, okay, dus uh, nou, de, ze staan uh, bijna aan de start. We komen straks tegen, uh, na de start, om ongeveer tien of half vijf even bij je terug. Kijken hoe het daar allemaal, uh, de, hoe de start verlopen is. Maar die, uh, nog even die truckrace, Er was behoorlijk wat, uh, wat aan de hand. Hè? De, hoe is die race eigenlijk geëindigd? Onder de rode vlag, of niet? Ja, die race is inderdaad op de rode vlag uh, geëindigd. Het was een race over uh, 20 minuten. En uh, na 18 minuten was er een auto uh, ja, gestrand. Die stond ter, ter maart uh, op een uh, gevaarlijke plek... Uh, met, uh, de wedstrijdverklaring besloot om de reis te eindigen met een rode vlag. Oké okay, Willem, bedankt en tot straks. Dankjewel Willem Frenzen. Kijken we nog even naar de Eredivisie. Hè? We hadden het net over die wedstrijden uit de Eredivisie... die twee, die om half drie gestart zijn. Daaronder het Eagles tegen Peck Zwolle. Nou, Die wedstrijd is inmiddels ten einde, eindstand 3-2. We'll Gisteren tegen FC Twente. 1-1 werd uh, het. Joh, de, de three Little Birds. Ja, van de Three Little Birds van uh, Bob Marley. Kom je natuurlijk vanzelf terecht bij het Dier van de Week. Wat weer een briljante brug. Dit was geen bruggetje, maar een brug. Ja, dat is een vakterm, uh, luisteraars. Goed, bij Dier van de Week. Ja, de, uh, er zijn, waren meerdere dieren echt, die in aanmerking kwamen voor het Dier van de Week. Maar wij hebben gekozen voor Gin. En Gin is een gecastreerde reu van ongeveer 7 jaar.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 Nadat hij de kat uit de boom heeft gekeken, ontplooit hij zich tot een energieke en enthousiaste Jack Russell. En waar verblijft Jin momenteel? Jin verblijft momenteel in het dierenhuis Kennemerland, Keeselstraat 5 Te Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 571-3888. Maar kijk, kijk ook even op het, de website www.dierendhuiskennemerland.nl. Want ook Jin verdient een thuis. Zandvoort. De studio van CFM aan de tolweg. Tina, dat door even lekker mee met des van de Doublie Brothers. Je houdt de long train running. CFM Race Radio. Pit Report. Nou, dat gaat hij dan, dat gaat hij dan, hè. Voor de allerlaatste maal vandaag ga ik wel live over naar het circuitpark. zo naar Willem van Dinsen. Wat is zijn nog een paar races naar te verrijden op het circuit, Willem. Dat klopt allemaal, Rob. Een tweetal races nog. En ja, de voorlaatste, dat is de Renault Krio race...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 Vertrekken ze, uh, ja. En we gaan even kijken uh, wie daar een goede start heeft. Het lijkt ook dat uh, Michel Bleekemolen, de 65-jarige, de beste start heeft. Maar we gaan even kijken wie er het beste gestart is. Uh, ik zie het uh, spul nu op me afkomen en het is uh, toch wel een knap. Uh, Niels Langeveld, uh, ja, die uh, is van 3 naar 1 uh, gestart met de tweede plaats, nu uh, Bleekemolen en derde uh, Michio Bleekemolen. Zoals ik al zei, uh, Niels Langeveld, alles eraan gelegen. Geen maar om dan toch nog wel een overwinning binnen te halen. Ja, ik wil even laten zien dat hij er toch nog is, hè? Ja, precies. Ja, precies. Een uh, uh, race over 30 uh, minuten. Dus uh, ja, we kunnen nog veel uh, gaan zien en veel gaan verwachten. Want uh, al die mannetjes uh, willen laten zien dat ze zijn. Sebastian Bleekemolen ook. Uh, kijk, die heeft eigenlijk totaal niet meer. Want die is toch al kampioen. Dus die gaat dan wel voor de overwinning ook. Dus dat kan je gaan ontspinnen tussen uh, Niels Langeveld en Sebastian Blekemolen. Uh, tot een mooie strijd. Nou, we hadden het gisteren over die uh, gratis kaarten... die via de sponsor Formido uh, te verkrijgen waren...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 Ja, die, uh, als je daar de uh, Clio's uh, gevind zijn en uh, het podium uh, volbracht is de auto's uh, weg van de Clio's... dan gaan die uh, auto's uh, ook nog even de baan op, op vijgen voor de race van een half uur. Dus uh, we zijn met uh, al, al zijn er nog een uurtje uh, bezig. Ja, je bent nog even zoet daar. Dank Willem, voor je bijdrage. Oh. Ah, oké. Okay. Even, even een vraagje nog. Het volgende uh, evenement op circuit, weet je ook welke dat is? En dat is de uh, Zandvoort 500. Uh, dat is de eerste uh, race uh, van het uh, Winter Endurance uh, kampioenschap. En die race in vaart uh, over uh, drie weken. Uh, dan is het alweer november. En dan uh, de eerste weekend van november hebben we die uh, race hier op het circuit. Oké okay Willem, namens de luisteraars en namens Rob van harte, hartelijk dank voor je bijdrage deze twee dagen tijdens de Formido finale races. En ik hoop je spoedig weer te spreken. Deze goed. Oké, okay, dankjewel Willem voor deze, voor jouw bijdrage.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 Rokje in mijn Hoort ook een, een beetje gevoelige plaat bij, hè? Ze om gaan draaien? Doen we. Hier, hier is Elton John. So it het to be... We'll yeah.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 Met nog uh, drie holes te gaan. Dus dat, uh, het vernein zit hem in de staat Ja, spannend, spannend, spannend. Maar het gaat om spannend. heel veel geld, hè? Heel veel geld, heel ja. veel Wat geld. kan uh, Joost nog verdienen dat, dan? Dat weet ik zo niet uit mijn hoofd, maar het gaat 2,25 miljoen totaalprijzen geld... en 650.000 euro voor de eerste prijs. Oké, okay, doe maar. Ja. Dus, doe maar. La, laat die nou eens... Bankrekening is uh, IBAN-nummer... <laughs> nou ja, Luiter staat niet voor niets bij de beste uh, verdienende... We staan op plek 10 van de best verdienende golfers... Uh,